Bij het internetmeldpunt voor vuurwerkoverlast van GroenLinks... zijn al meer dan 19.000 meldingen binnengekomen. Sinds dinsdag is het aantal bijna verdubbeld. Ongeveer de helft van de meldingen gaat over vuurwerkbommen. De meldingen worden na de jaarwisseling aangeboden aan de Tweede Kamer. GroenLinks hoopt op een vuurwerkverbod voor particulieren. Het weer. Het wordt geleidelijk droger. In de ochtend afwisselend zon en wolken. Smiddags weer regen, vooral in het zuiden. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners This love, is, this love is, this love is, this love is, this love that I'm feeling. Dit krijg je van Bob Marley natuurlijk, uh, Is het This Love. In deze versie heeft ook een onderscheiding gekregen... namelijk een uh, Grammy als uh, zijnde The Best R&B Performance. En Dat gebeurde allemaal in 2011 en die award die ging dan naar Corinne Bailey Ray... Die maakte namelijk een uh, EP'tje, een uh, CD met op vier nummers die in het teken stonden van de liefde. En het werd allemaal zo rond Valentijnsdag uitgebracht op dat EP'tje. Onder andere ook te vinden, I Wanna Be Your Lover van uh, Prince. Althans, zij zong dat dan, <laughs> niet de versie van Prince zelf. Natuurlijk uh, My Love van uh, Paul McCartney en Wings, dat had ze gecoverd. En ook dit hele fraaie is This Love van Bob Marley. Green Billy Ray, die hoorde aan het begin van de Uur De nacht, klinkt anders dat vandaag en ook nog volgende week in het teken staat van het feit dat het programma drie jaar bestaat. We zijn er begin 2010 mee begonnen en vorige week toen hoorde je een overzicht van de mooiste, de beste en bijna vergeten muziek uit 2010. Volgende week die uit 2012, van het afgelopen jaar dus. En vandaag is 2011 aan de beurt. Toe aan Nederlandse muziek. Van een band die al bekende sinds de jaren 80. Ze zijn een tijdje niet bij elkaar geweest, maar 2013 kwam er een nieuw album uit. Van Het Goede Doel. Henk en Henk. Liefdewerk zweet dit album. In donker zwemmen vond ik nooit zo'n goed idee. Maar toen jij me wakker maakte, kleed ik me uit en zwom ik met je mee. Toen jij me later droog vreef. En geen enkel plekje miste. En vroeg hoe lang is een Chinees, lag ik in een... Word elke keer weer boos Om een stuk als op tv Een opwindend liefdeslied Zing ik van binnen mee Wanneer ik iets vertritigs hoor Grijp ik dat elke keer weer aan En ik kijk niet langer om Voorbij is voorbij En afgedaan die op de maandagochtend ook uh, sprekend te horen is in Goedemorgen Nederland, hier bij uh, Radio 1, de KRO. Dan heeft hij zijn uh, column Het Ochtendhumeur van, maar hier hoorde hij hem dan zingend samen met uh, Henk Temming in Het Goede Doel. Het Goede Doel, die in 2011, uh, nou, ik, je kan wel zeggen, een soort uh, comeback-album maakte, wat als ze weer als van ouds te horen waren. Je hoorde Het Goede Doel met Wie Ik Ben uit het album Liefdewerk. Dit Edward Prol Gem Foreman Eddie Federer La feel part of the universe opened up to meet me my emotion so submerged broken down to me in oneless loneliness the voice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 Was uh, te vinden op bijna alle popfestivals die je maar kan bedenken. Rockwerchter, Pinkpop, Lowlands, Lossie Jazz, als je dat een popfestival kan noemen. Hoewel, well, als je kijkt naar het aantal artiesten, heb ik af en toe de indruk dat het meer een popfestival is dan een jazzfestival. Maar goed, uh, dat even terzijde. Uh, lowlands, uh, hoe heet dat? Eurosonic uh, uh, zat er geloof ik ook nog bij. Nou, kortom, ze heeft een heleboel festivals gedaan in uh, Europa. En dan heb ik het over de Vlaamse Céla Su, het jonge talent... dat afgelopen jaar heeft uh, geprobeerd om Amerika aan haar voeten te krijgen. Want daar zijn verschillende optredens gedaan. En wat ook gebeurt is dat uh, album waarvan ik dan dat nummer juist liet horen... van uh, Céla Su. Crazy uh, This World. Crazy World zou je ook kunnen zeggen, want dat zingt vaak nog. Uh, dat album dat is in uh, de Verenigde Staten uitgekomen met een uh, andere track nog daarbij... Nou, we zullen afwachten hoe dat uh, allemaal uh, afloopt... of ze inderdaad uh, daar de hitparade zal bestormen. Sela Su, hier dus met 2011 haar uh, plaats... die vooral een hit was in België, This World. En daarvoor hoorde je dan Eddie Verder... die uh, af en toe wel eens wat dingen doet... zonder uh, de muzikanten van uh, Pearl Jam en dan... Uh, dan raakt hij letterlijk en figuurlijk een gevoelige snaar. Want zo verscheen recentelijk van hem een cd onder de titel Ukulele Songs. Waarop hij zichzelf begeleidt op, de, op die kleine ukulele. En in 2011 toen werkte hij mee aan de film Eat, Pray, Love. Een film waarin ook Julia Roberts een prominente rol heeft. Als actrice natuurlijk. En voordat Eat, Pray, Love maakte hij het melodietje onder de titel Better Days. En dat liet ik je dan zojuist horen. In de jaren 80 had je een band uit Haalem die zich Tangerine noemde. In 2011 had je ook een band Tangerine, maar die kwamen uit Drenthe. En die hoor je straks. Eerst een Vlaamse bijdrage van de groep Jeff Gweney. Was er maar iemand die het allemaal wist. Iemand met overzicht.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 Was er maar iemand die het allemaal wist, mooi en verstandig en met overzicht. Was er maar iemand die net die dingen deed, die jij wou nog voor je zo wou. Iemand die nooit excuses nodig had, nooit of te nooit jouw verjaardag vergaat. Is het niet? goodbye to the howling wind goodbye to the ground goodbye to your forest trees goodbye to this town goodbye to your empty streets goodbye to this sound goodbye to the wandering goodbye to this town I'm Denk aan Greenfield en Cougar. Ja, ze heeft er nog een beetje aan het denken. Ze komen uit uh, Assen. Tenminste, daar wonen ze tegenwoordig. De tweelingbroers Sander Brinks en Arnoud Brinks. En die maakten dan in 2011 uh, deze plaat onder de titel Howling Wind. En gezamenlijk noemen zij zich uh, Tangerine. dat werd gaan door het uh, Vlaamse gezelschap Jeff Gweni. Of was er maar iemand... Weer een dame op leeftijd, 65 is ze inmiddels, ze was 64 toen dit uitkwam, uit Melio Harris, het album Hard Bargain. Riding on Up above her soul in her bed down here. Below. van uh, 2011 met een nummer van het album Hard Bargain. Ik liet je luisteren naar uh, Nobody, 65 is geworden het afgelopen jaar en uh, doet ze nog wat? Jawel, ze doet nog zeker wat, want zij uh, treedt bijna wekelijks uh, op zo'n beetje. Voornamelijk in de Verenigde Staten. Tours in Europa zijn voorlopig niet van haar gepland en er is ook een uh, nieuw album van haar verschenen waarin ze samenwerkt met uh, andere artiesten, uh, Groter in de country-muziek uh, Rodney Crowell. Laat ik misschien in de toekomst <laughs> of een paar weken weer eens iets van horen... als het, het jaar 2013 weer zijn een, uh, normale loop heeft gekregen. I Harris, hij dus uh, Nobody. Weer muziek uit België, het gezelschap, dat noemt zich SX. En hiermee werden ze bekend in 2011. Black Video. Toen vonden ze elkaar Benjamin Desmet, Stephanie Kallebout en Jeroen Termonte En ze gingen muziek maken, muziek die succesvol bleek. En in 2011 hadden ze ineens een hit met Black Video. Iedereen wilde ze hebben, de festivals. Maar dat was geen probleem. Ze hadden te weinig repertoire om een uh, grote show op te zetten. Dat is inmiddels veranderd, want het afgelopen jaar verscheen van het gezelschap SX ook een album onder de titel... Ach, je hoort daar de eerste single dus Black Video.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 Zo, ik zeg altijd maar het muzikaal geweten van de SP, de Socialistische Partij. Bob Fosco die in 2011 het oude repertoire van de raggende mannen... weer eens boven water haalde. Daar deed hij op een bijzondere manier. Hij ging samenwerken met het collectieve roest- en wrakhout. Conservatoriummens, die eh, niet alleen eh, een viool en andere instrumenten kunnen vasthouden... maar daar ook zeer vakkundig en mooi op kunnen spelen. En die begeleiden dan Bob Fosco met die oude nummers uit het rag, raggende mannenrepertoire. Je hoorde een van die uh, stukken, een van die werken, mag ik dan zeggen. Uh, helemaal niks aan jou. Pop Fosco dus, uh, op een hele aparte manier waarin die niet schreeuwt... maar uh, heel fijn uh, gevoelig als zanger te horen is... in dat uh, helemaal niks aan jou. Muziek uit Frankrijk, uit 2011. Hier in de Nacht ging het anders.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 Weer is het weer niet goed. We hebben een beetje problemen met de Par vos paroles, oh infidèle des premiers temps, et je dégale sur votre rôle, mauvaise conscience des innocents. Pour vous, le bonheur est l'ailleurs, pour moi, il fut dans chaque main, sur chaque lèvre maladroite, a mis le lieu de vos salades. Je me demande encore pourquoi on vous implore par tous les noms. C'est si vous qui devriez, je crois, au diable nous demander pardon. El cielo ne peut faire nada, el pueblo puede soñar y cantar. No voor te doen. El pueblo muere voor te gritar no is Het is niet voor te Het Comme ce soir je reste mort Je danserai sur mes cendres Éparpillé très loin de Rome Sans qu'elle ne puisse plus descendre Sans qu'elle ne sache plus l'enfer D'un gâché par le pécule Des femmes blagues ridicules versées dans vos poches de missionnaires Le ciel n'a jamais plus grand chose Il ne m'envoie pas sur les roses Il ne m'en voudra pas ce soir Je le détache de l'espoir El cielo no a hacer nada El pueblo quiere soñar y cantar para ser daga el pueblo puedes soñar y gritar no pretendamos que ...muziek met een exotisch randje. Het komt uit Frankrijk, Zuid-Frankrijk om precies te zijn. Boulevard des de naam van het Ensemble en Ciel Ciego, dat was de hit die ze in 2011 hadden in uh, Frankrijk. Hier in Nederland is het uh, niet eens uitgebracht, maar dat maakt tegenwoordig niet zoveel uit... ...want je kan de muziek alsnog uh, via internet uh, downloaden, ook al is het niet te koop bij de plaatselijke cd-handelaar. Hoewel die CD-winkel cd is er ook niet meer. Die verkoopt meer uh, DVD's en uh, spelletjes tegenwoordig. En als je goed kijkt in de winkel, dan is er nog een uh, schapje met uh, cd's te vinden. In ieder geval uh, Boulevard de Zercial Ciego, Teter Björk. Hmm. Biofilia, dat was de titel van haar album in 2011. In 2011, dat album van uh, Björk, Biofilia. En hoewel dat was in 2011 verschenen, gaat een echte show binnenkort pas komen. Dat is gewoon prijsplaats. Vier shows zullen er gegeven worden. En uh, tickets uh, die zullen daar binnenkort voor in de verkoop komen. Je hoorde Björk met een track van Biofilia. En wat ik liet horen, dat had als titel Crystalline Björk uit IJsland. Jawel. John Hyatt, als je het hebt over oudgediende. Dover 60 plus, inmiddels. All the way under. Vond zijn recente CD uit Witters. All the way under. Like I had, All like I had. It'll make you wonder. Tyrone. What you done What you Instrumenten zijn door uh, gitaar, mandolines, et cetera, et cetera. Je hoorde vooral de stem van uh, John Hyatt. Die maakte uh, dan in 2011 Dirty Jeans en Mudslide Hymns een album. En daarna is er nog een album van verschenen. De man is zeer productief op zijn 60-jarige leeftijd. Want dat is hij afgelopen jaar geworden. Je hoorde... John Hyatt met All The Way Under. En de titel van zijn uh, meest recente album heeft uh, de naam Mystic Pinball. Nog eentje van een man die op de nacht ook te zien is... op de Nederlandse televisie bij Omroep Max. Tony Bennett. Op Nederland 2 kan je hem uh, waarnemen. En dit zal dan ook op de buis verschijnen. Buddy Soul met Amy Winehouse. My heart is sad and lonely.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 can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance, So oh. are you pretending, it looks like the ending, unless I can have one more chance to life a wreck you're making you know I'm yours but just that again I'd gladly be myself